Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear dear vrienden. Let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort. Rent for optimaal The FM.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 Even kijken, het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht heeft een klacht in behandeling genomen over discriminatie van transmens in de zorg. De klacht heeft betrekking op een gynaecologische behandeling en werd ingediend door voorzitter Brand Berghouwer van Transgender Netwerk Nederland. klopte al in 2017 bij een gynaecoloog aan, aan met pijnklachten in de onderbuik. Vast, vastgesteld werd dat er fysiek iets mis was met berghouwer. Uh, en, en het werd behandeld met medicatie, maar daarbij werd verteld dat de, op lange termijn misschien operaties aan de baarmoeder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 En dan gaan we naar, het naar, naar. Boys ja, Boys? Yeah. Town Boys Gang, inderdaad. Van yeah. die? can't take my eyes out of you. ZFM. ZFM, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Station. Just take a lively companion, wherever you go, take a party.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 Mooi zo. Nou, dat welkom hè. Ja. <laughs> Leuk. Ja. Zeg, we hebben je uitgenodigd omdat je voor het blad Zij en Zij werkt. Mm -hmm. uh, uh, wat doe je bij Zij en Zij en, en wat is Zij en Zij precies? Uh, nou, Zij en Zij is een online magazine. Het is voor door en over LBTQ-vrouwen. Uh, waar je het laatste nieuws leest over alles wat maar te maken heeft met onze community.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 Uh, van alles. <laughs> Mooi. En, en, en wat doe jij precies uh, daar? Wat, uh, wat is jouw uh, rol? Ik, ik ben zelf een van de vaste redacteurs van VRC. Uh, ik doe vooral heel veel interviews met, met uh, bekende mensen... zoals uh, Toorn Vries en Hanne van Sliet. Ze zijn allebei bekend van Anne uh, Maar ook minder bekende mensen. Eigenlijk iedereen die iets heeft bijgedragen... aan de representaties van LHBT vrouwen... Uh,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 kunnen herkennen in haar verhaal dat ze op onze website lezen. Dus, uh... Mooi zo. Omwille van de ja, tijd uh, uh, ja. moet ik verder. Um, ja, ik je had een verzoeknummer. Uh, ja. Wil kom. jij uh, zelf aankondigen? Ja, dat is uh, al een tijdje mijn lievelingsnummer. Dit is Silk Chiffon van Moena en de Phoebe Bridgers.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 Watch a silk dress dancing in the wind. Watch it brush against your skin. Makes me want to try it on. Like, like so.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 en zich als iets anders identificeren dan hetero, dan mogen die zich altijd bij mij melden. heel fijn En hoe kunnen ze zich dan bij jou melden, is de vraag natuurlijk. Ik denk dat het makkelijkste is via mijn e-mail. Je e-mail? Ja, dat is I.celen c-dubbel-e-l-e-n, at student.vu.nl Nl.